Slam FM, phonefuck. Ja, tien overal wacht. Dus weer tijd om iemand lekker in de zijk te nemen elke ochtend in de ochtendshow. Dus Slam FM phonefuck. Je twittert weer mee met de hashtag Slam FM. Volgens een uh, oude Indianerstam, de Maya's, vergaat de wereld Het afgelopen op 21 december van dit jaar. Dus we hebben nog nou pak een beet anderhalve maand. Nou wil ik hier niet op wachten. En alvast mijn maatregelen nemen. Even mijn eigen begrafenis bijvoorbeeld regelen. Ik spreek naar Willems. Ja, goedemorgen. Meneer Willems. Mij ga ja, ga gaat dus, hallo. Hallo. Uh, ik heb even een vraag. Mm. Ja. Uh, ik kom uh, aanstaande, moet ik even goed nadenken, 20 december, kom ik uh, zelf dus uh, te overleden en ik wou vragen of mijn uitvaart te plan is. Nou, dat, dat overvalt u mij mee. Ja, dat snap ik ook. Ik ben er zelf ook precies ja. elke dag als ik wakker word mee overvallen eigenlijk. Nou zeg, ja. nee. Ja. Maar zo, als u hem stelt de vraag, euh, heeft hem nog nooit iemand aan mij gesteld? Echt niet? Nee, nee. Ik plein graag van, vooruit, nee. snapt u? Dus, um, ja, vandaar, ja, ja. Maar goed, um, 20 december? Ja. Dan is, is uh, uw overlijden uit, gepland. kastje dicht. Dag ja, dromen, dag ja. vissen, dag wereld, dag iedereen. En dan houdt uh, ja, ja. het op, hè? Eeuwige rust. Eeuwige rust. De jachtvelden op. Dus ja, uh, ja, ja. ik dacht... Ik, en ik uh, heb toch altijd uh, in mijn hoofd gehad om uh, op uw begraafplaats uh, de laatste rust te mogen vinden. Ik denk dat dat mooi nee. is en als ik dat zelf uh, gewoon uh, kan regelen. Nee, dat is prima. Vindt u het fijn als wij naar u toekomen of vindt u het fijn als u naar ons toekomt? Ik of, kan zelf gewoon, ik ben prima uh, mobiel, uh, gezond. Uh, ik, kan yeah. daar gewoon, uh, ik kan gewoon naar u toekomen, dat is geen probleem. Mm -hmm. uh, en wanneer zou u dat willen? Ja, zolang het voor 20 december is, uh, voor het einde. Ja, mij maakt het niet uit, wij maken daar tijd voor, want dat is al uh, sowieso een hele stap natuurlijk. Sowieso dus, ja. wij maken daar gewoon tijd voor. Nee, omdat want uh, u heeft nog niet meer verzoeken rond die datum binnengekregen. Rond 20 december? Ja. Uh, nee, nee, nee. Nee, aangezien dat uh, 21 december houdt het allemaal op. Ja. Yeah. Dan weet u toch zelf ook wel dat het dan druk gaat worden rond die tijd? Uh, vergaat de wereld dan ofzo? Ja, volgens de Maya's. Ja, ja, ja, daar heb ik iets van gehoord, ja, maar goed, ik weet niet Dus waar. ik dacht, als ik nou gewoon... Ik heb van de Maya's nou niks gehoord, moet ik u eerlijk zeggen. De Maya's zeggen. hebben geen contact met u opgenomen. Nee, nee, nee, nee. Die zijn nog niet goed verzekerd, van. denk ik. Dat is het misschien, man. Omdat uh, 20 december daar... Ik dacht dus zelf van, nou, ik ga er niet op wachten. Dus 20 december, uh, hè, dan uh, verzin ik wel iets. En als we dan meteen uh, tot begraving over kunnen, heb ik in ieder geval nog de eeuwige rust gekregen dat de wereld vergaat. Want ja, de hele wereld ja, ja, gaat er ook ja, aan. Ja. Hè? Met het einde, die overleeft dat ook niet, denk ik. Ja, ja. Ja. Dus uh, nee, ja. ik, ik kan langskomen. Uh, mm -hmm. Nou ja, ik zou zeggen, volgende week woensdag heb ik nog wel een gaatje. Ja, ik werk namelijk is, wel gewoon woens... door. En dan heb ik woensdagmiddag vrij om de, de, de premies en zo uh, op te laten lopen. Dat ik wel, uh, <lacht> hè, mocht het allemaal niet doorgaan, dat, uh, dat pensioen wel doorbetaald uh, wordt aan mijn, uh, ja, ja, mijn bestanden. Ja. Volgende ja. week woensdag. Even kijken, woensdag. Ja. En zou u, ja, wel, dus, uh... zou u wel, want ik sluit natuurlijk niet uit dat er meer mensen gaan bellen. met dit verzoek rondom deze datum. zou u mij in de eerste optie kunnen zetten? Ja, dat is goed. En, uh, en moet ik dan uh, ook de manier van overlijden al uh, doorgeven aan u volgende week, want dan kan ik daar nog even over nadenken. <lacht> nee, die... Uh, Sprintertje half die, nee, vier, Sian Kali, zuurbadje, even kijken hè. Ja, ja. ja, ja of is dat niet ja. nodig dat ik dat bij u doorgeef? Nee, in principe mag u dat uh, helemaal dat... zelf. Daar zijn we allemaal vrij en, en uh, mans genoeg om dat zelf in te vullen. U gooit het in de kist en uh, het zal u een worst wezen hoor ik al. Nou, het zal mijn worst wezen niet wel en nee. vooral omdat u nu belt, en uh, ja, ja. nou ja, het gaat ons niet altijd in de koude kleren zitten van, uh, oh daar hebben we er weer een, of uh, nee, wij bouwen ook banden op met mensen. Ja, Natuurlijk. Okay, nou, nou prima meneer Gaars, wij uh, zien elkaar volgende week, woensdag om twee uur. Heeft u de koffie en ik te keken of zoiets anders onder? <laughs> Dat mag u ook zeggen. Koffie hebben we hier staan. Neem ik te keken en uh, gezelligheid. Dat is goed. Da's Tot volgende week. Goed dag, dag, dag. Slam FM, phone fuck.